11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Nederlandse horror in aantocht. En de fabrikant van Aquariusdrankjes veroorzaakt een rel in Spanje over corrupte politici. Dat in de gids.fm, nu het NOS Journaal met Dorot Meegens. De Zuid-Afrikaanse president Zuma heeft opnieuw gezegd dat de toestand van oud-president Mandela kritiek is. Hij herhaalde zijn boodschap van gisteravond dat de artsen in het ziekenhuis in Pretoria al het mogelijke doen voor de 94-jarige oud-president. Former President Mandela remains in a critical condition in hospital. The doctors are doing everything possible to ensure his well-being and comfort. Zuma gaf vanochtend een persconferentie over de plannen van zijn partij het ANC. Die persconferentie was vorige week al aangekondigd... en aan het einde daarvan ging hij kort in op de toestand van Mandela. Zuma zei dat hij niet meer details kon geven. Ik ben geen arts, zei hij. De Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden... stapt later vandaag in Moskou op een vliegtuig naar Cuba. Dat meldt een woordvoerder van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot. Snowden arriveerde gisteren op de luchthaven van Moskou... nadat hij zijn tijdelijke toevluchtsoord Hongkong had verlaten... Hij heeft asiel aangevraagd in Ecuador, dat zijn verzoek nu bekijkt. Snowden kwam eerder deze maand met onthullingen over het afluisteren en aftappen van de Amerikaanse burgers door de CIA. De Verenigde Staten willen hem verrechten. Homo's voelen zich onveiliger dan hetero's. En ze zijn ook vaker slachtoffer van een misdrijf, zegt het CBS. Van de lesbiennes voelt 30% zich in hun eigen buurt onveilig. Tegen 22% van de hetero-vrouwen. Bij homo's is dat ook 22%. Maar onder hetero-mannen komt veel minder vaak een gevoel van onveiligheid voor. 13 procent. Volgens het CBS is het gevoel van onveiligheid onder homoseksuelen niet onterecht. Homo's zijn vaker dan hetero slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. De ChristenUnie wil dat de Tweede Kamer meer mogelijkheden krijgt om mensen onder ede te horen. De partij doet daarom het voorstel voor een parlementaire ondervraging. De Kamer kent al de parlementaire enquête, maar volgens de ChristenUnie duurt het te lang voordat zo'n enquête op poten is gezet. Een hoorzitting, zoals nu vaak gehouden wordt, is te vrijblijvend, omdat het daarbij niet mogelijk is om mensen onder ede te horen, vindt de ChristenUnie. Het weer buien, maar soms ook even zon. Het wordt hooguit 16 graden. Vanavond en komende nacht meer opklaringen. Morgen en woensdag zonnige periode, maar ook af en toe buien. In het westen en zuidwesten blijft het overwegend droog. Het wordt morgen ongeveer 17 graden.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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Hollandse horror. Nou kan ik niet zo 1, 2, 3 uit mijn hoofd een horrorfilm opnoemen... maar deze zomer beginnen de opnames van De Poel. Horror van Nederlandse bodem. Hoe eng gaat die worden? En waarom komt de genre in Nederland niet echt van de grond? Zometeen meteen in gesprek met producent Jan Doense. Een bedrijf dat in zijn reclamecampagne forse kritiek levert op de politiek... Het sportdrankjesmerk Aquarius doet dat in Spanje. De filmpjes over corrupte politici doen daar flink wat stof op waaien. Maar zijn ze lucratief voor het merk? Dat weet Charles Borromans. En in Engeland is het al jaren een kijkcijferrit. Fishermania. En nu gaat RTL de vijf uur durende internationale viswedstrijd... half juli ook in Nederland uitzenden. We testen zo de viskwaliteit van de wateren met twee Nederlandse deelnemers. En wilt u weten waar het precies dobbert? Surf naar de gids.fm. Om misstanden te onderzoeken maakt de politiek gebruik van twee instrumenten: het parlementair onderzoek en de parlementaire enquête. de ChristenUnie wil daar nog een derde variant bij, de parlementaire ondervraging. En hierbij worden mensen onder ede gehoord, maar op een veel kortere termijn en met een snellere afwikkeling dan bijvoorbeeld bij een parlementaire enquête. Is dat een goed idee? Of wordt het allemaal een beetje te veel van het goede? Ik praat erover met Peter van der Heijden. Hij is onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Meneer van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. Goed idee voor de ChristenUnie? Ik vind het wel een aardig idee, ja. Waarom ja. dan? Um, ja, precies waar ze het voor willen invoeren. Hè? Voor uh, dingen die uh, te klein zijn voor een enquête... maar eigenlijk uh, te belangrijk zijn om in een gewone hoorzitting uh, te gaan onderzoeken. En zij zeggen zelf, het gebeurt al in Engeland en daar gaat het goed. Ja, klopt dat? Dat klopt, ja. We hebben dat gezien bij uh, het afluisterschandaal hè, van Robert, Mur uh, Robert Murdoch. Dat ging daar uitstekend. En uh, in Amerika gebeurt het ook, uh, daar gaat het ook goed. Dus het lijkt me een heel mooi instrument. Geeft u eens een voorbeeld van een recente zaak in Nederland waar een parlementaire ondervraging welkom was geweest? In Nederland, nou, uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat dat bijvoorbeeld bij uh, de kwestie Dolmatov was geweest waar uh, allerlei uh, signalen uit de samenleving kwamen... die in een gewone hoorzitting wel genoemd zijn. Maar waarbij het wel heel handig was geweest... misschien als je daar mensen onder ede kon, uh, kon uh, uh, verhoren. Met andere woorden, ze hebben nu maar wat gezegd. Dat weet je nooit zeker. Ik ga altijd uit van, uh, van de goedheid van de mens. Uh, misschien niet altijd ander, maar... Uh... Dat is wel een mooie levensvisie. Maar uh, onder Ede, uh, dan weet je het wat meer zeker natuurlijk. En hoe zit het dan met de verantwoordelijke bewindspersoon in dit geval? Had hij dat ook op prijs gesteld, denkt u, in parlementaire ondervraging? Dat is maar de vraag natuurlijk of hij dat zo op prijs had gesteld. Want dat is natuurlijk het, het uh, vervelende voor een uh, verantwoordelijk bewindspersoon. Dat wat daar onder Ede naar buiten komt als bewijs geldt voor, uh, voor wat er misgegaan is. is veel meer dan wat er in een gewone hoorzitting komt. En dat kan dus ook consequenties hebben voor de positie van een uh, bewindspersoon. Maar wat je vaak ziet bij parlementaire enquêtes... waar dus wel onder Ede wordt gehoord... Hè, dat de ondervraagde partijen zich ineens dingen niet meer kunnen herinneren. Zou dat zijn opgelost als je veel sneller dus tot die parlementaire ondervraging overgaat? Ja, dat is maar de vraag. Hè. Uh, uh, dit, dit komt nou natuurlijk aan, uh, naar boven aan de hand van de vira. Uh, van, uh, die kwestie, daar is nu een parlementaire enquête, die komt eraan... En op het moment dat het misgaat, zeg maar, uh, is het vaak al heel lang geleden gebeurd wat er misging. Ja. Bij die kwestie Dolmaat of uh, zat, zat de Kamer er bovenop. Maar uh, als je iets hebt wat iets langer geleden is, kan iedereen meteen alweer gaan zeggen: Ja, ik kan het me niet herinneren. Dan pleeg je geen mijn eet, want daar gaat het dan om. Maar ja, dan weet je nog niks. Dus ja, het kan, uh, het, het kan een oplossing bieden als je inderdaad heel actueel bent ermee. Maar het hoeft niet per se. Een parlementaire enquête heeft veel voorbereiding nodig. Daarom duurt het ook zo lang, komt een heel dik en lijvig rapport van uit. Bij een parlementaire ondervraging zal er ook voorbereid moeten worden, denk ik, of niet? Ja, dat lijkt me wel. Ja, het vergt ook wat van de Kamer. En het vergt ook wat van, uh, van het ambtelijk apparaat van de Kamer. Ik kan me voorstellen dat daar een kleine uitbreiding nodig zal zijn voor dit soort dingen. En dat lijkt me een probleem, want op het apparaat moet juist bezuinigd worden. Ja, maar het gaat ook om kwaliteit natuurlijk. Hè? En de vraag is of ook op het ambtenarenapparaat van de Kamer bezuinigd moet worden. Als uh, zeg maar, op de ministeries uh, bezuinigd wordt, wil dat niet zeggen dat dat in de Tweede Kamer ook gebeurt. Ik, ik kan me voorstellen dat daar juist een paar mensen extra uh, bij zouden moeten komen om dit soort dingen voor te bereiden. De PvdA en ook D66 reageren al gematigd positief op het voorstel van de ChristenUnie. De VVD, minder. Die zegt namelijk dat onder Ede horen zware kost is voor de betrokkenen. en dat je daar dus terughoudend mee moet zijn. Wat vindt u van dat standpunt? Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik denk ik denk ook dat je terughoudend moet zijn. Hoor. Ik denk dat je erg goed elke keer moet afwegen. Gaan we dit doen of gaan we dit niet doen? Maar als er goede argumenten voor zijn, moet je het zeker doen, denk ik. Het argument van dat het zo zwaar is voor de betrokkenen... Ja, het enige wat je hoeft te doen is de waarheid te vertellen. Ja, dat moet je toch altijd doen, of niet? Dat lijkt me. Ja, dan moeten we ook mensen niet meer voor een rechter durven te slepen... waar ze ook de waarheid moeten vertellen. Ja, maar je moet altijd de waarheid vertellen. Ja, uiteraard. <laughs> ja. Daar, daar ben ik erg voor. Ja. <laughs> ja. Maar u twijfelt eraan of het wel gebeurt op het moment dat het puntje bepaaltje komt? Je weet het nooit zeker natuurlijk. Maar ook op het moment dat onder Ede dingen verklaard worden... weet je het ook natuurlijk nooit 100% zeker. Er worden mensen uh, overal ter wereld van mijn eet uh, veroordeeld... En uh, de beroemde amnesie op het uh, moment dat er wat gevraagd wordt, dan weet iemand het opeens niet ja. meer. Kijk, dat, dat hou je natuurlijk toch. Kan de Tweede Kamer dit instrument zelf installeren, instellen? Of uh, moet er op de een of andere manier iets gewijzigd worden? Via Eerste en Tweede Kamer, et cetera? Ja, er, uh, waarschijnlijk moet er een uh, verandering in de wet op de parlementaire enquête worden uh, doorgevoerd. Maar goed, dat, dat kan met een initiatiefwet. Maar die moet dan wel aangenomen worden in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer. En als de VVD zegt, luister even, je moet terughoudend zijn op momenten dat je een parlementaire ondervraging bijvoorbeeld gaat inzetten. Zou er dan een tweederde meerderheid nodig zijn in zo'n Tweede Kamer voordat er pas een parlementaire ondervraging kan plaatsvinden? Is dat een reële mogelijkheid? Een tweederde meerderheid? Nee hoor, dat gaat alleen over grondwetswijzigingen. Dat je zoveel nodig hebt. Het is gewoon een wetswijziging. Dus dat is de helft plus één. Peter van der Heijden, onderzoeker bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen... over de wens van de ChristenUnie om een parlementaire ondervraging in het leven te roepen. En hij is daarvoor. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gets. Sportvissers zijn dit jaar volwaardig lid van de sportkoepel NOC-NSF. Als het aan RTL 7 ligt, wordt vissen ook een kijkcijferkanon. 14 juli wordt voor het eerst in Nederland... vijf uur lang een internationale viswedstrijd live uitgezonden. Fish Omania, zo heet de prestigieuze Britse wedstrijd... die al twintig jaar in Engeland wordt gehouden. Jurgen Spierings en Arjan Klop, ze heeten echt zo... gaan dit jaar voor het eerst naar dit grote toernooi. En samen met presentator Ed Stoop van VisTV... want ook dat bestaat echt. Verslaggever Jan Pels spreekt het drietal aan de waterkant. Maar of er gevist wordt, ik geloof het niet. Uh, ze gaan zich omdraaien. Eén draait zich om... en die ander die staat met één uh, voet op de vissersdoos, kruk. Heel mooi. Klein lachje mag wel, hoor. Kijk, dat is het. Winning mood, hè. Denk je in alle rust die vissers aan de kant te treffen? Ed Stoop, presentator van het... Uh... Grote visprogramma, daar zitten ze. Klopt. Wat zijn ze aan het doen? Met deze hele ploeg. Ja, dit wordt een fotoshoot natuurlijk voor, voor, voor hun uh, fishomania optreden in Engeland natuurlijk. Fantastisch. Fishomania is in Engeland natuurlijk een hype. Al jaren een beetje vergelijkbaar bij de, de premier league van het darten. En uh, ja, over een paar weken gaat het beginnen. Spier is en Arjen Klop. Ja, hoeveelste fotoshoot is dit? Mijn eerste. Ja, dat dacht ik al. En voor jou? Ik heb wel eens een DVD-opname meegemaakt. Doe maar. Ja, maar een echte fotoshoot, uh, ja, dat is ook uh, mijn ontmaagding. Voelt het zo? Nee hoor, dat is maar beeldspraak. Gelukkig maar. Gewoon uh, blijven lachen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar het geeft wel aan wat jullie teweeg brengen. Absoluut. Zeker met uh, de mogelijkheden die er in Engeland zijn. Om het moet een beetje spannend te filmen en de juiste uitleg bij te geven. Ja, dat wordt echt leuk om naar te kijken of je nu visser bent of niet. Voor iedereen is dat mooi. Vijftien camera's heb ik begrepen. Ook uh, camera's op de vissen. Nou, op de vissen zelf waarschijnlijk niet. Vooral op de hengelaars. Maar... Onder water? Nee, dat denk ik ook niet. Ook niet? Nee, nee, nee. Onder water moet het allemaal rustig zijn. Want uh, er staat best wel wat op het spel. Dus uh, het belangrijkste is uiteindelijk het vissen. En uh, het in beeld brengen, ja, dat, dat komt daarna natuurlijk. Voor ons als Nederlanders een nieuwe ervaring. Uh, jullie zijn natuurlijk al heel wat gewend als het gaat om uh, landenteam, vissen. Uh, hoe doet Nederland het eigenlijk? Uh, de laatste jaren uh, vrij goed. We behoren nu tot de top 4 geloof ik van de wereld. Uh, de laatste jaren een paar keer derde schoorden op, op WK's en EK's. Dus het gaat alleen maar goed op dit, uh, op dit moment. Jullie zijn daar nu dus op vierde. Waar zit hem dat in? Als je het mij vraagt, ook in, in, in het begeleidingsteam. We hebben een, uh, een hoofdcoach en, en wat mij... Oké, okay, vissen zitten tussen de oren? Uh, nee. Dat nog niet. Nee, nee. Maar een coach, wat doet hij? Uh, die zorgt uh, dat alles goed uh, achter de schermen geregeld wordt. Dus op tijd het aas, voldoende aas. Uh, tijdens de wedstrijd geeft hij ons uh, belangrijke informatie... welke vissen er gevangen worden, uh, wat voor aas er gebruikt wordt... Oké, okay, een soort spionnen bij andere teams om te ja. kijken van hoe doen zij het. En ja. dan natuurlijk, ja, het gaat om het aantal kilo's. Uh, het totaalgewicht is uh, van doorslaggevend in de wedstrijd, ja. Even naar Arjen. Ja, de doorsnee visserman die op de zondagochtend uh, vroeg opstaat, die zal zijn vingers aflikken. Wat komt hier allemaal uit? Ja, dit is van alles. Uh, ik heb toevallig net allemaal spullen klaar voor het uh, EK van volgende week. En daar moeten we heel veel uh, voor meenemen. Dat heb ik nu ook bij. Dus dan praat je echt over uh, toch wel een twintigtal hengels, denk ik, uh, bij elkaar. Okay, een tas vol hengels, inderdaad, uh, mandjes, uh, speciale netjes, een speciaal stoeltje. Wat kost het allemaal bij elkaar? Oh, dat weet ik niet. Nee? Het, nee, dat weet ik niet. Maar dat zijn echt wel uh, aanzienlijke bedragen. Maar goed, uh, vissen? Het is een materiaalsport, maar je kan ook uh, voor een paar tientjes heel veel plezier hebben. Dat is wel het mooie. Okay, ja, maar hoe is het gooien? Ja, duizend euro's. Duizenden, hè? Ja, ja. ja, ja. Want één zo'n hengel is er meer dan duizend? Ja, die zit er ook bij. En die ja. vis maar lachen. Ja, inderdaad. Ja, het vis is een gevoelspelletje. Je moet eens dus een beetje aanvoelen op de dag, op het moment. Wat willen de vissen? Willen ze veel eten? Willen ze weinig eten? Je moet een beetje inschatten wat is een goed resultaat. Heb ik uh, aan de afloop van de wedstrijd aan 3 kilo genoeg of heb ik 10 kilo genoeg? Nou, zoveel mogelijk natuurlijk, toch? Ja, tuurlijk. Dan zou je zeggen van veel adembing, ja, natuurlijk. Ja. Volle bak. Ja, maar dan kom je vaak bedrogen uit. Okay. Uh, het is echt een, een gevoelspelletje eigenlijk, wat mij betreft. En dan hopen dat je de beste keuze gemaakt hebt. Ja, het is natuurlijk de strijd tussen de visser en de vis. Maar hier gaat het dus om de, de vissers onderling. Dat is een heel andere strijd, denk ik dan. Ja, ik zie het niet zozeer als een strijd tegen de vissen. Je moet juist de vissen vangen om te winnen. Dus er zijn je vrienden. Je moet, okay. de, hè? je moet ze verleiden jouw aas uh, te eten. Ja, maar niet naar de buurman jagen dus. Inderdaad, inderdaad. Een beetje voorzichtig zijn, netjes met de vissen omgaan en dan vang je vaak de meeste. En dan is het de hoop dat je buurman dat net wat minder doet als jij. Dat je een paar gram meer hebt en dan is de beker voor jou. Nog even naar Ed Stoop van VISTV. De commentator van die vijf uur lang durende wedstrijd. Waar begin je aan? Ja, nou, eerst eens een keer mentaal mezelf gaan voorbereiden. Want vijf uur is natuurlijk lang, dat is me nog nooit gebeurd. Normaal een half uurtje praten voor VISTV. En dat uh, een keertje of wat per jaar, dat vind ik niet zo Je Engelse collega's die weten niet beter. Die doen dat al een jaar. Ja, nee? kennelijk. Dus dan zou je bijna moeten afkijken. Maar die ervaring heb ik niet. Dus ik zou het gewoon helemaal uit mijn zoon moeten doen. Nou kan ik wat we dan plat zeggen. brugman. Uiteindelijk is het toch staren naar het doelpuntje. Ja, nee, niet staren. Die jongens zijn echt voortdurend bezig. Die zijn, die, die hersens die zijn voortdurend aan het malen. Van, doe ik het goed? Uh, hoe moet ik het doen? ja En ik vis zelf ook wedstrijden. Dus ik weet wel waar het om gaat. Als je helemaal niet vist... En dan sta je misschien met grote ogen te kijken. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, je weet wat er in die hoofdjes rondgaat. Want, ja, wat... want er wordt gecoacht. Er wordt ook ja, gekeken van ja, ja. Waar, waar, hoe gaan we ja. dat doen. En het, ja, natuurlijk. Het gaat om een stuk eer. En er is nog aardig wat te verdienen, ook voor die jongens. Maar vooral natuurlijk de eer om voor je land te, voor je land natuurlijk te gaan vissen: 25.000 pond, hè? Ik heb het gehoord, er dus zijn dagen voorbij die om op mijn rekening krijg. Dus, uh, nee, dat is fantastisch natuurlijk. En dat, dat geeft wel aan hoe belangrijk het is en hoe, hoe het leeft in Engeland. En die Engelsen zijn hele gewiekste vijvervissers. Meer nog dan wij. Bij ons is het eigenlijk pas een paar jaar gaande dat men, uh, men uh, visvijvers hier in Nederland creëert. Waar je dan kunt gaan vissen. In Want Engeland. die vissen worden erin uitgezet? Wat Daar voor worden ze uitgezet? En dat zijn vaak karpers, zeelten. Maar ik heb begrepen dat in die 25. In die daar ook nog barbeel zwemt en nog wat kleinere brazen. En dan gaat het uiteindelijk om het gewicht. En elke keer wordt er een tussenstand gegeven. Ja, dus daar zit dan de spanning ja, dat in. dat is de spanning. Want, want nergens in Nederland merk je, maak je mee dat na een half uur al vis wordt gewogen. Eigenlijk wordt bijna tussendoor bij ons noodgewogen. Wij vissen drie, vier, vijf uur en na afloop wordt de totale vangst gewogen. Dat is het. Oké, okay, maar dat maakt het ook spannend. Dat dan. maakt het hartstikke spannend. Want nu zie je dus om het half uur van oh nee, hey, oh net stonden zijn nog een kilo achter. Maar nu hebben ze een karper net gevangen. Ze staan nog eens twee kilo voor. Hè, en wat doen de buren? oh die zijn stilgevallen. Dus ja, dat dat is hartstikke leuk, natuurlijk. Dus dat leeft bij mij ook heel erg. Terwijl het voor mij echt de eerste keer is. Aan de ene kant heb ik een hoop vraagtekens. Aan de andere kant ja, verheug ik me er wel op. hoor. Ed Stoop, je geeft commentaar bij die uitzending. Vijf uur lang duurt hij van 1 tot 6 op RTL 7 smiddags. Op zondag 14 juli. Fish Omenia. En dan is ook te volgen hoeveel vis Arjan Klop en Jurgen Spierings uit het water weten te engelen. Oh, oh, En de Whalers and Could You Be loved, van de LP Uprising tot zover uit 1980. Horror van Nederlandse bodem Necrophobia uit 1995. Veel horrorfilms zijn er in Nederland niet geproduceerd. En daarom werd vier jaar geleden de productiemaatschappij... House of Nether Horror opgericht. Vier films zijn een voorbereiding. En deze zomer vinden de opname plaats voor de eerste in de reeks, de Pool. In de studio in Amsterdam zit Jan Doens. Hij is medeoprichter van het House of Nether Horror... en co-producent van de Pool. Goedemorgen, meneer Doens. Goedemorgen. Grote sterren in deze film. Gijs Scholten van Aschat, Karin Krutze En daarbij is Gijs Scholten van Aschat ook nog uh, mediascennarist. Uh, Yeah. Yeah. yeah. Nee, ik wist niet dat het zo'n horrorfan was. Nou, dat is hij ook niet, hoor. Uh, trouwens, Katja Herbers en Bart Klever uh, zitten ook in de film. En binnenkort gaan we nog drie jonge uh, nieuwe talenten bekendmaken. Uh, nee, Gijs is inderdaad... Uh, staat niet bekend als uh, een grote horrorfan. Maar hij herkende in uh, het scenario van de pool... wat oorspronkelijk door Chris Mitchell, de regisseur, was geschreven... een aantal uh, ja, klassieke thema's. En die vond hij zo interessant. Dus uh, zeg maar, we hebben het dan over shakespeareans achtige thema's. Dat hij zei van... Goh, ik, uh, ik vind het wel heel boeiend. Uh, mag, ik, uh, mag ik je wat uh, adviezen geven? En Chris en Gijs kenden elkaar van de opname van Teersa, van Rudolf van den Berg, waar ja. Gijs de hoofdrol in speelde. En Chris de assistent van de regisseur was. En uh, Chris die zag het wel zitten, dus zij zijn vervolgens samen aan de slag gegaan. En waar gaat de pool ongeveer over? Nou, heel in het kort. Uh, twee uh, berooide bankiersgezinnen gezinnen gaan een low-budget vakantie uh, houden... Aan een, uh, in, in de Nederlandse bossen eigenlijk. Het begin eigenlijk. is goed in ieder geval. Ja, twee berooide is, uh, bankiersgezinnen, ja. Het is een actueel thema. Uh, ik zou graag... Nou, nee, dat moet ik niet hard op in de studio of in de, in de, op de Je radio zeggen. Je bent wel Vertel al. Ik zou graag meer berooide bankiersgezinnen zien. Maar dat is niet uh, aardig natuurlijk. Waar komt u dan nog een geld als producer? Nee, nee, nou, van, van de bank moeten wij het sowieso niet hebben, hoor. Dat uh, moet ik er wel even bij zeggen. Ja. Maar, um, nee, goed, terug naar het verhaal. Die gezinnen gaan dus voor het eerst een low-budget vakantie doen. En die gaan kamperen, wildkamperen, ergens in een Nederlands bos. Aan de oevers van een schijnbaar idyllisch wennetje. En ja, om daarbij te komen hebben ze wel een hek moeten doorknippen... waar duidelijk een bordje op hangt verboden toegang. En dat is natuurlijk het begin van een heleboel narigheid. Want er zit iets in die poel en dat wil ze niet meer laten gaan. En u als producenten laat ons weten dat uh, zo'n film als De Poel nooit eerder is gemaakt in Nederland. Wat maakt hem dan zo bijzonder? Uh, nou ja, ik durf dat eigenlijk. Ja, ik, ik durf dat inderdaad wel hardop te zeggen. Uh, dat zo'n film nooit gemaakt is. Kijk, er is natuurlijk wel Nederhorror. Dick Maas die heeft er een aantal gemaakt. Ja, uh, ja de films van Dick Maas zijn gewoon een categorie apart. Daar uh, mag ik als... nog even over te praten. Prima. Ja. Uh, de andere Nederhorrorfilms van de laatste jaren. Dood, Eind, slagnacht, Zwart Water noem ik dan. Uh, dat zijn allemaal films waarvan ik zou zeggen die zouden ook ergens anders hebben kunnen worden gemaakt. Ik zeg niks over de kwaliteit, maar uh, ze hebben niet iets typisch Nederlands. En dat heeft de Pool wel. Is er een groot publiek in Nederland voor, uh, voor horror? Er is in Nederland eigenlijk uh, net zo'n groot publiek voor horror als overal elders in de wereld. En daarom is het zo vreemd dat er in Nederland uh, zo weinig wordt gemaakt. Hoe kan dat dan? Nou, dat uh, begint als volgt. En dat is ook een van de redenen dat ik deze productiemaatschappij ben begonnen. Uh, er zijn veel makers met ideeën, met goede ideeën. Die gaan dan praten met een producent. En dan zegt zo'n producent in 9 van de 10 gevallen... Uh, ik zou graag met jou willen werken. Ik ben niet zo'n horrorfan, maar... Laten we, ik, ik ga wel eens, laten we er naar kijken. En dat is geen goed begin. Het moet gewoon zijn: ik zie dit zitten, laten we het gaan doen. En ik kende maar één producent in Nederland die er zo uh, over dacht. Dat was uh, Sanfo Malta, de producent van onder andere Zwart Boek en Oorlogswinter. Uh, en voor de rest. Niemand eigenlijk. Uh, en toen dacht ik, nou ja, ik ken wel heel veel makers. Uh, laat ik zelf eens zo iemand worden. Ik heb al jarenlang uh, ambities in die richting. Ik heb ook de een en ander gedaan. Maar uh, ik ben jarenlang uh, directeur geweest van het Imagine Film Festival. Het ja. festival van de fantastische film. En toen ik daarmee stopte, dacht ik, uh, nu wordt het tijd om films te gaan maken... die op dit festival zouden kunnen draaien. En de makers die in Nederland maar telkens met hun hoofd tegen de muur lopen van dienst te zijn... In, in het buitenland, doen horrorfilms het daar een beetje goed? Die paar die, we, die, die u genoemd hebt? Nou, verrassend goed. Want laten we zeggen, Zwart Water, dood eind, Slagnacht... het waren geen gigantische bioscoophits in Nederland... in tegenstelling tot de Alles is Families en uh, uh, uh, Ibiza en dat soort films. Uh, maar ze hebben een uh, stevige internationale carrière. Want al die drie films die ik net noemde... die zijn toch gemiddeld aan 15 à 20 landen verkocht. En dat kun je van Alles is Familie nog zeggen. Dus er zit potentie in. Er zit zeker potentie en Ze kunnen ook goedkoop gemaakt worden. Dus je bent snel uit de kosten en aan het verdienen. Want je hebt nodig een meertje? Een meertje. Een paar topacteurs. <laughs> nou, dat is natuurlijk best wel een heel verhaal, weet je. Want de reden dat... De, toen Gijs uh, zei van, ik zie dit wel zitten... Ja, dan, dan zeggen andere mensen natuurlijk... Hé, hey, wacht eens even. Als Gijs het ziet zitten... Misschien is het dan echt wel interessant. Ja, dan ben je binnen natuurlijk als producent, hè? Nou, dat, is in, dat was natuurlijk ontzettend fijn. Maar, uh, maar goed, ik ben heel blij dat al die acteurs zeggen... Nee, we vinden dit een fantastisch verhaal. Willen we helpen? heel graag een medel doen, ook al is het geen megabudget... waarvoor het gemaakt moet worden. De quiz. De ah. ja, ik weet het al, hè? Ja, het, de muziek, hè? Ik weet het al. De muziek verraadt hem. Mister Horror wordt hij genoemd. Uit welke film komt dit ja, dit is Het laatste stukje synthesize, dat is Dick Maas... De lift. Ja. En als ik hoor Kees Kees, uh, dan denk ik: Gerard Tolen wordt onthoofd door de lift. Klopt. Vijf punten. <laughs> en, dit is een, een film uit 1983. Vijf jaar later zou Dick Maas uh, ook komen met een, een, een, nog, nog een keer een succesvolle film, Amsterdam. Mm -hmm. ja. Het is misschien wel een echte horrorregisseur, of niet? Hmm, vind ik een uh, moeilijke vraag. Ik denk dat Dick die zelf zou moeten beantwoorden. Maar uh, Dick, Dick is niet iemand die zich vast wil pinnen op een genre. Het feit is wel dat hij met de lift uh, meteen de hoofdprijs heeft gewonnen in Avourias. Wat een destijds heel prestigieus festival was voor dat soort films. En Steven Spielberg en Brian De Palma waren hem kort daarvoor voorgegaan. Dus ik had toen echt uh, goede hoop van... nou Dick Maas die gaat, uh, uh, die gaat een internationale horrorcarrière tegemoet. En dat... dat nou ja, goed, dat is, uh, niet, die internationale carrière dat is niet helemaal uit de verf gekomen, volgens mij. Ik hoor, ik hoor een beetje, helaas. Jammer. Ja, vind ik wel. Want Dick Maas uh, had, wat mij betreft, natuurlijk de grote roerganger van de nederhorror moeten zijn. in, in Nederland, wat hij toch is, maar ook internationaal. Zijn er andere regisseurs van Waalandse Bodem die erg goed zijn in horror? Uh, er zijn getalenteerde regisseurs die. Nog niet hebben laten zien waartoe ze allemaal in staat zijn. Uh, dan heb ik het over uh, een Erwin van der Eshof van Doodeind en Zonbibi. Wat ik zelf hele geslaagde films vond. Jong uh, talent. Uh, ik vond destijds The de Johnsons van Rudolf van den Berg heel interessant. Uh, Rudolf is geen specifieke horrorregisseur. maar uh, wel een hele intelligente filmmaker. En ik vond dat hij in ieder geval de opzet van die film heel goed uh, deed. Daarna raakte hij een beetje het spoor bijster. Um, en ja, George Sluiser uh, van Spoorloos. Uh, die film wordt vaak ook als een... althans vooral internationaal als horrorfilm bestempeld. Ik, ik vind het zelf meer een thriller. Maar uh, dat is natuurlijk ook een fantastische filmmaker. Heeft u zelf een favoriete Nederlandse horrorfilm? Uh, oh ja, uh, ik, ik ben geneigd om dan meteen de lift te zeggen. En dat is ook echt wel een favoriet. Maar ik heb uh, de film Borgman van Alex van Warmerdam gezien. Ja. En uh, ja, aangezien Alex zelf zegt, uh, ik geloof wel dat het een beetje een horrorfilm is. Sluit ik me daar graag bij aan en zeg ik, ja, Borgman is een hele uitzonderlijke horrorfilm van Nederlandse makelij... die het zelfs tot in de competitie van het hoofdprogramma van Cannes heeft geschopt. Maar Alex van dan is het natuurlijk geen horrorregisseur. Nee, maar dat, dat, je hoeft ook geen horrorregisseur te zijn... om een goede horrorfilm te maken. Feit is overigens wel dat heel veel... Uh, zeg maar... Uh, Vooraanstaande regisseurs in het horrorgenre begonnen zijn of daar ze nu en dan nog steeds actief in zijn. Uh, maar ik denk dat een, een goede filmmaker die zich aan een horrorfilm waagt, die kan iets heel bijzonders maken. En dat heeft Alex gedaan. En wat is nu uw all-time favorite op het gebied van horror? Alles meegerekend? Ja, nou, nou, mijn in het buitenland? Alles meegerekend blijft het. Uh, uh, op dit moment nog steeds de uh, Texas Chainsaw Massacre uit 1974. Heb ik niet gezien. Waar ging die over? Ja, dat is een uh, film over uh, een stel tieners... die uh, in een een of ander achterafdorpje in Texas... Uh, in de handen vallen van een uh, stel... Uh, een cannibalistische familie eigenlijk. En een van die lui heeft uh, een, een, gezin, een masker van mensenhuid... en die zaagt zijn slachtoffers met een kettingzaag aan stukken. En dat klinkt allemaal heel bloederig... Maar het is het niet, gek genoeg. <laughs> het is nou, gewoon ontzettend goed film. Ik ben wel een keer naar na, na een van de eerste films geweest... van een horrorfestival. Mm -hmm. En toen uh, zag ik een vrouw door het bos lopen. Die werd min of meer verkracht door allerlei uh, wortels... die uit die oh, ja. uit bomen schoten. U kent meteen de titel natuurlijk. Ja, ik denk dat dat moet Evil Dead zijn. Ik ben er vijf minuten weglopen, <laughs> Maar dat ligt aan mij natuurlijk. Ja, uh, ja, dat zou ik zeggen. Want Evil Dead, <laughs> zowel de oorspronkelijke film uit de jaren tachtig... als de remake die nu net uh, in de bioscoop heeft geraakt, dat, dat zijn klassiekers. Op 10 juli starten de opname voor uh, De Poel. Ja. Uh, hij moet in 2014 in de bioscoop gaan draaien. Welke andere projecten staan er nog op stapel bij jullie? Uh, waarschijnlijk de eerstvolgende, dat is Nieuw Bloed. Dat is een film van Frank van Geloven, Een van de uh, regisseurs van uh, Slachtnacht van een paar jaar geleden. Uh, dan daarna komt uh, Bijlmervoedoe van Erwin van der Eshof, die ik net al noemde. En Barend de Voogd. En dan uh, daarna of daarvoor uh, In het Duister van Mark Wijstra. En waar halen jullie het geld vandaan? Goeie vraag. Uh, het Filmfonds betaalt een stukje mee. Uh, voor de rest van de omroepen moeten wij het helaas niet hebben. Nog de publieke, nog de commerciële. En daarom zijn we een crowdfunding initiatief begonnen. Nieuw Nederlands filmplatform, nnfp.nl. En je kunt dus, iedere luisteraar kan uh, financier, mede-producent eigenlijk worden van onze films. Als ze een beetje behoorlijk zijn, tenminste. Wij gaan ons uiterste best doen om uh, de horrorfans in Nederland niet teleur te stellen. Mr. Horror, Jan Doetse, medeproducent van de mede-horrorfilm The Pool... waarvan de opname binnenkort beginnen. Hartelijk dank, succes. Graag gedaan, bedankt. Dit is Radio 1. Het is een halve minuut over half twaalf. Dorald Meegens zit hier klaar voor het NOS Journaal. Homo's voelen zich onveiliger dan hetero's... en ze zijn ook vaker slachtoffer van een misdrijf, zegt het CBS. Lesbiennes voelen zich vooral onveilig in winkelgebieden. Homo's hebben dat vooral op plekken waar jongeren rondhangen. Volgens het CBS is het gevoel van onveiligheid onder homoseksuelen niet onterecht. Homo's zijn vaker dan hetero's slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit. De Duitse politie heeft de man opgepakt. Die wordt verdacht van aanslagen op snelwegen. De afgelopen vijf jaar zou hij meer dan 700 keer auto's en vrachtauto's hebben beschoten. Had het vaak gemunt op gloednieuwe auto's die met autotransporters op weg waren naar de dealer. De snelwegschutter was in heel Duitsland actief. Zeker twee mensen raakten zwaar gewond doordat ze door de man waren beschoten.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 En de ChristenUnie wil dat de Tweede Kamer meer mogelijkheden krijgt om mensen onder Ede te horen. De partij komt met het idee voor een parlementaire ondervraging. De Kamer kent al de parlementaire enquête, maar volgens de ChristenUnie duurt het te lang voordat zo'n enquête op poot is gezet. En een hoorzitting, zoals nu vaak gehouden wordt, is volgens de ChristenUnie te vrijblijvend. Dat zijn de hoofdpunten. Er is iets gebeurd op het Nederlands wegdek en Wijland Zwaan van de AWB over de gevolgen daarvan. Ja, op de A58 van Tilburg naar Breda, daar is een ongeluk gebeurd tussen knoopend Sint-Annebos en Ulvenhout, drie kilometer nu de linkerrijstrook is dicht. De .fm. Met Felix Murders. Zometeen reclames waarin de politiek op de hak wordt genomen zijn dun gezaaid en een hypomodern winkelcentrum in Tibet wekt woede. Hebt u wel eens gehoord van Robin Thick? Nee? Hier is hij. Hij heeft een Canadees en een Amerikaans paspoort. Ligt aan zijn ouders natuurlijk. En hij woont tegenwoordig in Los Angeles. Het nummer is uitgebracht nou, een maand of twee geleden. Vara, de gids .fm. De wereldontvanger. Willem Frank de Nood, goedemorgen. Je gaat naar China. Ja, naar Peking, want daar woont de Tibetaanse dichteres en schrijfzet Sering Wozer. Je kunt zeggen dat zij wel een van de meest prominente Tibetanen is die zich uitspreekt tegen de bezetting door, uh, door China. En uh, vorige week schreef Wozer op haar weblog dat ze samen met haar echtgenoot, uh, dat is een, een dissidente schrijver, waren zij wel samen, uh, samen waren zij in een buitenwijk uh, van Peking. Ja. En ineens werden ze opgepikt, of je kan zeggen opgepakt door, uh, door politie, uh, mensen van de, van de staatsveiligheid en in hun eigen auto werden ze vervolgens naar hun huis gebracht. En daar zit zij nu onder huisarrest. En op haar weblog Invisible Tibet, Tibet heeft Wozer uh, foto's gezet... van die mannen die nu in burgeragenten uh, voor haar deur aan het posten zijn. En dat is natuurlijk niet voor het eerst dat ze zo wordt aangepakt... door Chinese autoriteiten of wel? Uh, nee, dit gebeurt af en aan sinds, uh, sinds 2008. Uh, en vorig jaar um, uh, zou ze de Prins Klaus-prijs krijgen uitgereikt. Dat zou gebeuren op de Nederlandse ambassade in Peking. Ja. Nou, helaas kon ze daar niet bij zijn, want onder huisarrest geplaatst. En dit jaar in maart was ze ook weer de klos. Ze zou in Amerika op Internationale Vrouwendag... een prijs van het State Department in ontvangst nemen. Sering has bravely documented the situation around her, and for her efforts, she is now subject to constant surveillance, followed by security agents, and at this moment is under house arrest. Ja, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... met lovende woorden. In zijn toespraak noemde hij uh, uh, Woze een uitgesproken stem van haar volk. Juist terwijl de Chinese overheid de informatiestroom uit Tibet heeft ingedampt. En dat indammen dat gebeurde heel sterk... na het protest van de, van de Boeddhistische monniken in 2008. Nou, daarna kregen ze zelfverbrandingen, Daarvan zijn er al 120 geweest. En volgens Kerry uh, schrijft Woze heel dapper over wat er allemaal om haar heen gebeurt. Ja, alleen nu wordt ze dus constant in de gaten gehouden op, op de huid uitgezeten door de Chinese staatsveiligheid. En is er nu een specifieke reden... Aan te wijzen waarom Wozen deze keer is opgesloten in haar eigen huis. Daar, daar schrijft ze op haar weblog over. Ze heeft zo haar, uh, haar vermoedens. Uh, er wordt namelijk door de Chinese overheid een mediareis georganiseerd. voor buitenlandse journalisten. Die reis gaat naar de Tibetaanse hoofdstad Lhasa. Uh, en volgens Wozen krijgen nou, die journalisten die daar dan mee meegaan. een soort van voorgekookt rooskleurig plaatje te zien van Tibet. Lijkt me wel, um, ja. Het is helemaal voorgekoud, zegt zij. Er zijn allerlei gescripte ontmoetingen. Dus een soort van toneelstukjes met nou ja, mensen die daar op straat lopen, natuurlijk. En een een positief beeld geven van hun leven daar. Nou, diverse journalisten die, hebben, uh, die ook met die reis meegaan... die hebben Woze opgezocht om even met haar over, uh, over Tibet te praten. Dus nou, daar maakt de Chinese autoriteit zich natuurlijk zorgen over. En eerder werkte Woze ook al mee aan een uh, documentaire... die werd onlangs uitgezonden Fire in the Land of Snow... van Voice of America... over de vraag wat Tibetanen ertoe brengt om zichzelf in brand te steken. Ja, ze die vertelt in die film... Uh, over demonstraties die waren de afgelopen jaren geweest. Uh, de activisten die die pamfletten uitdeelden daar in Tibet... Uh, tegen de bezetting, ze, ze riepen slogans voor meer vrijheid... en binnen de kortste keren zaten ze allemaal achter de tralies... en het leek niemand iets te kunnen schelen. Maar ja, zegt zij, wanneer je jezelf in brand steekt dan heb je ineens alle aandacht. Nog even terugkomen op die mediereis voor die journalisten. Ja. Die, die worden dus helemaal voorbereid. Je vraagt je af waarom je als journalist mee zou gaan... op zo'n reis naar Tibet. Ja, Misschien omdat je anders dat land niet inkomt. Er is, uh, is gewoon een verbod voor, voor journalisten om daar uh, om in te reizen. Uh, dus het is misschien de gemakkelijkste... of wellicht enige manier om, uh, om daar binnen te komen... om als verslaggever je werk te doen. Je kunt ook op een toeristenvisum naar binnen gaan... en ja, je geluk beproeven daar, hè, in zekere zin. Dat is niet zonder gevaar. Zorgen dat je niet uh, gepakt wordt... Um, iemand die dat deed is de correspondent van Frans Venkatre, Cyril Payen. En hij uh, bezocht de hoofdstad Lassa en hij had een uh, verborgen camera bij zich. Hij is daar gewoon in die, uh, in die straatjes daar gaan filmen. En wat daar gebeurt is, het hele historische religieuze hart van de stad wordt kapot gemaakt. Dat is ook iets waar Serien Wozen hartstochtelijk over schrijft op haar weblog. We are in the Barkor area by the Jokang Monastery, the holy of holies of Tibetan Buddhism. For centuries, Tibetans have come here for the most sacred pilgrimage of their life. In among this sacred area, the Chinese government is building a 150,000 square meter air-conditioned shopping mall, complete with underground parking. Nou, hij was daar in Barcoy. dat is een, een deel van de oude stad. Dat werd voorheen gekenmerkt, ze zijn er nog wel, maar veel is gesloopt. Allemaal nauwe straatjes en stalletjes en kleine marktplaatjes en zo. En daar ligt ook de, de Jokang-tempel... Wat, wat ook al wordt gezegd, dat is het, het allerheiligste van de Tibetaanse Boeddhisten. Een eindbestemming ook van veel pelgrimstochten. Nou, in die buurt, daar wordt nu heel hard gewerkt. Hè. Je hoorde de drillboren, hoorde je? Uh, aan, een, aan een enorm winkelcentrum met een nee. ondergrondse parkeergereis. Nou, dat is, er zijn uh, talloze uh, Chinese bouwprojecten in Lhasa. En Sering Wozen vreest heel erg dat die oude stad Lhasa, dat hij door al die uh, nieuwe glimmende winkelfassades ontzettend zal gelijken op eigenlijk iedere willekeurige Chinese stad. Waren er ook Tibetanen die durfden te praten... met deze journalist van Frans Katten? Ja, er waren er wel uh, een paar. Uh, die Panier die sprak bijvoorbeeld... met een paar vrouwelijke activisten. Dat was heel eventjes en, en vluchtig... op een uh, heel druk marktplein. En natuurlijk komen ze in die reportage... onherkenbaar in beeld. Nou, van, van mensenrechten en vrijheid... daar is in hun land geen sprake van, vertellen ze. Ik vind het... een hele een But they cannot say. If we say that, then we are bizarre. So, my naturalism is not. Nou, ze vertelt dus dat, ze, dat zij gelooft, dat het, de Dalai Lama hè, vertelt, ze, dat is onze zon. Maar zegt ze, als ik dat zeg, dan word ik opgesloten. Dat zegt ze in die reportage van Frans van Katke. Nou, deze reportage, dat is iets waar de Chinese regering woedend over is. Ze hebben meteen iemand van de ambassade richting het hoofdkantoor van die zender gestuurd... om te eisen dat die reportage in elk geval van de website wordt verwijderd. Uh, die Sigil Payen, die is uh, uh, toen hij terugkwam, hij woont in werkt in, uh, in Thailand. Dat is ja. zijn uitvalsbasis. Toen hij daar landde, is er, werd ineens gebeld op zijn mobiele telefoonnummer... Terwijl dat nooit is gegeven aan de Chinese autoriteiten. Hij wordt dus lastig gevallen over zijn, uh, over zijn werk. Ja, want het beeld dat hij laat zien in zijn reportage... dat druist natuurlijk regelrecht in tegen dat hele rooskleurige plaatje... dat China graag van Tibet naar buiten wil brengen. En ja, dat is hetzelfde rooskleurige plaatje... waar Tsering Wozer, de blogster, zich op haar weblog tegen blijft verzetten. Huisarrest of geen huisarrest. Meneer Frank Tenaud, hartelijk dank. VARA Radio 1 De Gids.fm Meer dan 100 jaar geleden waren er al rietsnijders in het Nanermeer. Ze hebben het gemaakt tot wat het nu is. Want zonder hun arbeid zou het gebied al lang zijn verwilderd. En een van die rietsnijders is Jan de Vries, 81 jaar oud. Samen met flink wat collega's trotseerde hij kou en regen om zijn werk te doen. Tegenwoordig heeft het Nadermeer nog maar één rietsnijder, Wouter Slors. Jeannette Paramoor gaat met Jan de Vries nog één keer een tochtje maken op het Nadermeer. Om riet te snijden natuurlijk, net als vroeger. Hey. Kun je het droog houden? Kijk okay, nou, enorme rietge dit? Ja, ja. Had je die vroeger ook al zo? Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja ik zeg, je het hier helemaal vol. En het is goed riet, want het is hard. <laughs> als ik riet wil steken, dan knijp ik er altijd in. En dan kan ik zien hoe goed het is. Want dat is het, hè? Ja. Ja. Goed riet is hard. Ja. ja. En dat is na de meer riet. Ja. 1946 liep je hier ook al rond. Of eigenlijk vaarde je hier, hè, natuurlijk. Je gaat het water op en dan ga je riet snijden of op het land of op het water. Als het geen ijs was geweest, moet je met de boot riet snijden. Ja. En dat tas je allemaal op op slootkanten. En dan ga je het uitvaren. En dan ga je het verwerken. Dekriet voor de daken grof en lang riet voor rietmatten te maken. Mm -hmm. Dat noemden we matbossen. En heel in het begin dat ik hier werkte... werd er ook nog riet gemaakt voor plafonds. Je was niet alleen, hè? Er waren meer Nee, hier, werd, hier, ja, hier waren ook wel vijf, zes man en misschien wel meer aan het riet verbinden. Want het stond helemaal vol. En dat moest allemaal verwerkt worden. Meer riet dan u? Ja, dit is maar een schellevie. Het is een mooi schelfie, maar het is maar een schelfie. Ja, ja Wouter, kom er eens mee, Wouter Slosch. Jij bent natuurlijk iets ritsnijder van nu, hè? van het meer. Vroeger hadden ze 6, 10, 15 man nodig. Maar jij doet het nou in je eentje, hè? Ja, daarom is het maar een schelfie. De dichtheid per hectare is heel anders dan vroeger. Vroeger ja. stonden er veel meer rieten op een vierkante meter. Dit schelfie komt van 20 hectare. Ik denk, als je 20 hectare vroeger zou maaien... Oh, dan ja. stond er stonden er wel, wel zes van die schelfjes misschien achter elkaar. Wel meer misschien, ja, ja. Ja, ja, ja. Dus het is nu allemaal veldriet ook geworden, allemaal een ja, beetje ja, ja. korter en fijner. En, en nou heb je uh, ja. zelfbinders. En, ja. en, uh, ja, Zelfbinder is alweer ouderwets. Ja, ja, ja, je ja. hebt nou uh, uh, rupsvoertuigen. Nee, maar die oude gereedschappen heb je nog wel, Wouter? Ze slingeren nog in de schuur. Oh, ik heb uh, ook nog een rietort bij mijn uh, huisje aan het hekje hangen. Ik heb een klein uh, afdekkie en daar hangt hij nog onder. Okay. Ja. Hij is nog steeds riet snijder. Ja, sure, sure. Hij staat zo voor lekker ja. aan dat riet te trekken. Dan knijp ik erin en ja. Ja, dan voel je zo... Of... Als het goed is, moet hij knappen. Maar nou goed. Ja, ik zeg, ik, zeg, ik zeg nog steeds, was toen de tijd echt buffelen. Maar ik geboren word, ga ik weer riet snijden. Ja, ja dat meen ik echt. En waarom? En ik heb natuurlijk, nou, omdat je in de natuur werkt en uh, dingen gezien hebt... die mensen nooit gezien hebben. Dat vergeet alle ellende. Want dat was want er ook. Dat... Het, was zwaar, ja, het was zwaar werk. Zwaar werk en uh, drijf naar thuis komen en uh, ja, noem het maar op. Ja, Maar het snijden. En het later hadden we toen en... we voor ons eigen werk. Daar hadden we dan een flat met een roofie toevallig erop. En daar <laughs> hebben we ook nog een petroleumcelletje in staan om, om koffie te zetten. Want dat deed je vroeger ook niet, want neem, nam je koude, koude, thee. koude thee. Ik heb nog <laughs> even koude thee gedronken. Als je het nou zo mooi vindt, dat je hem een verrekijker op je buik loopt. Ja, nou dat ja. Dat zegt eigenlijk he? genoeg, hè? Nou, dat denk ik. Ja. <laughs> ik ja. denk, we gaan nog wat meer op, heb ik, had ik begrepen. En uh, ja, dan moet je de kijker bij hebben. Zo is dat. Gaat het met de stramme knietjes, Jan? <laughs> ja. Nee, we gaan even het water op, hè? Even ja, naar een bosje riet. Uh... Kijken of het nog lukt. Zalte ja. Ja. Oh, het is heel anders. Dat was vroeger allemaal veel opener. Ja, ja, ja, ja, ja. Hoe vind je het nou, Jan, om hier zo te varen? Ja, prettig. Ja? Ja, ja, ja. Zeker weten. Ja? Zo. Oké. Okay. Nee, lijkt like ja, het dat... Ja, we kunnen ook daarin gaan. maar maakt mij niet uit, maar lijkt het dat niet... Het staat ook aardig dik. Ja, het staat lekker dik, dan hebben we gauw een bosje. Nou, we gaan even aanleggen. Nee, dan willen we even kijken. Een hele rietkraag hier. Nou, ja. Oh. <laughs> nou kijk, de jas gaat uit. De mouwen worden opgestroopt. Kijk. Hij is dan niet isoleerd hè? Nee, nee. Volgens mij doet hij het iets veel vlotter dan ik. Zo, hoe voelt dat Jan? Als van oud. Echt waar? Ja, dat gaat best goed, hè? Hij luistert helemaal niet meer naar me, hoor. Hij gaat gewoon door. Jan, we gaan even koffie drinken. We komen zo terug. Ja, dan maak ik twee botjes. <lacht> Een oud iets sneller, Jan de Vries, stap met de huidige, Wouter En Jeanette Paramoor stelde de vragen.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 Take my heart Please take my heart Please take my heart Just say yes Yes van Snow Patrol. Wat een hele korte uitvoering van dit nummer zeg ik ga hem thuis nog eens even beluisteren. .fm. In Spanje is er een bijzonder reclamefilmpje verschenen over de frisdrank Aquarius. De commercial speelt in op de onvrede over de politiek in het land. En dat zie je merken niet snel doen. Bij mij is van ouds aangeschoven marketingdeskundige Charles Borman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Wat is de strekking van die commercial? Nou, in die tv-commercial drijft Aquarius de spot met de, laten we zeggen, vermeende verwording van de politieke klasse in Spanje. Blijkbaar is daar veel sprake van corruptie. Eh, we zien onder andere eh, een mevrouw op een marktkraam staan. En die zegt in het Spaans: de politici schamen zich nergens voor. En hakt dan met een keiharde klap een enorme vis eh, het hoofd eraf, de kop eraf. Dat klinkt ongeveer zo. Aquarius rindt een homenage aan los políticos. Ah! ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque cada día escuchamos: La culpa es de los políticos. No tienen vergüenza, hombre. Los politicos. Ja. Ja, maar dan in die film komt er ja. een wending. En uh, dan uh, zien we ineens Pedro Garde. En Pedro Garde is burgemeester van Cisante. En naast hem staat een dansende patiënt... En die burgemeester Garde heeft namelijk een deel van zijn salaris afgestaan. om de doktersrekening van de patiënt te betalen. Daarna zien we de burgemeester van Torre Ledones. En Torre Ledones dat ligt bij Madrid. Ja? Ligt bij Madrid. <laughs> en uh, deze vrouwelijke burgemeester draait met gierende banden. haar eigen auto uh, op een parkeerplaats. Uh, heeft namelijk de auto met chauffeur wegbezuinigd. En een derde burgemeester blijkt een corruptiezaak te, corruptiezaak te hebben aangekaart. Een soort klokkenluider. En die wordt afgemaakt als een soort lonely cowboy die zijn stad verdedigt tegen de corruptie. En dan volgt de voice over, en ik doe even in het Nederlands. Er zijn meer politici in Spanje die ervoor zorgen dat we ons vertrouwen in de mensheid niet verliezen. En aan die politici, die dus wel deugen, wordt Aquarius gekoppeld. En in Spaans klinkt dat zo. Er zijn meer politici extraordinairs die het mogelijk dat we de fé in het ser niet verliezen. Aquarius, no het ser humano is extraordinair. Extraordinair. Heel buitengewoon. Hoe bijzonder is het dat merken politiek in de strijd hebben om een product te verkopen? Mm, komt niet zo heel veel voor. Bijna niet, zou ik zeggen. Uh, bijna niet, zeg jij. Nou, dan is het bijna niet. <laughs> maar politici zijn natuurlijk eigenlijk misschien niet populair genoeg. behoren ook altijd weer tot een bepaalde partij. Dus je spreekt maar een deel van de consumenten ermee aan. Wel zien natuurlijk inhakers. Uh, bijvoorbeeld in september 2011 hadden we de algemene beschouwingen. En dat was met uh, Mark Rutte als premier. En toen was er een incident met Geert Wilders. Doe eens normaal, man. En deze uh, uitspraak is uh, een reden geweest voor een inhaker van Tuk, het Zoutjesmerk. En dan zien we een grote gele advertentie met als tekst... Geert en Mark, als je dan toch uit je slof schiet, doe eens normaal en pak deze. Dat was namelijk precies op het moment dat er een sloffenspaaractie voor Tuk was. Uh, ook Dirk van den Broek is altijd uh, als er de kippen bij om in te spelen. Op, uh, op de politiek. Vooral rond Prinsjesdag. Bezuinigingen. Ja. Uh, beroemde advertentie van het kabinet Balken en de Bos Je ziet daar uh, een grote foto van het kabinet... in de ridderzaal zitten. in jacket Met een Dirk-tas in de foto geschopt Met als tekst. De boodschap is duidelijk. Blijf scherp. Dirk. Kruidvat heeft dat in 2011 ook gedaan. Prinsjesdag inhaker. Je ziet uh, koningin Beatrix nog. Die de troonreden voorleest uit een kruidvatfolder. Met als tekst. Bezuinigen. Zo moeilijk is het niet. En vorig jaar in september 2012... Telfort, daar zien we de ex-miljonair Hans van den Berg... die zijn eigen troonrede voorleest. En nou, niet met als die, niet deze troonrede begint met de tekst landgenoten... maar met lotgenoten. En Hans legt uit waarom hij de crisis verfrissend vindt... en dat hij Telfort heeft ontdekt. En hoe zit het in het buitenland? Zie je daar wat meer de politiek in reclamespotjes terug? Nou, ook een beetje hetzelfde, denk ik, als bij ons. Uh, daar wordt natuurlijk ook wel uh, ingehaakt op... op een positieve en uh, leuke manier, maar ook wel op een negatieve manier. We hebben het bijvoorbeeld gezien rond uh, 11 september uh, 2001... de terreuraanslagen in New York. Toen zag je toch dat er wel wat vr, dat er, ja, een soort negatieve inhakers waren. Uh, over, wat uh, Voorbeeld uit Nederland. Mona besloot toen het joggetje uh, Yazoo-bommetje te vervangen door Yazoo Snecky. En uh, Daimler Chrysler Nederland... die uh, haalde zijn advertenties voor de Dodge Ram-van... uit de Telegraaf en het AD... omdat deze advertenties te veel stars en stripes... van de Amerikaanse vlag zouden bevangen. Maar ik vroeg je naar het buitenland, hè? Ja, nou we hebben ook nog een bizar voorbeeld uit de Oekraïne. Uh, daar hebben we in 2008 een uh, reclamecampagne gehad voor, een uh, voor de Oekraïense energiemaatschappij. En die hadden blijkbaar heel veel last van wandetalers. En die gingen toen hele grote uh, uh, aardbees ophangen, posters ophangen met het hoofd van Adolf Hitler. Gespitst op een Sovjet-bajonet met als tekst, wie niet voor zijn verwarming betaalt, wordt gestraft. Allee, daar moet je dan maar mee doen. Ze hadden ook een campagne gaan, een keer met Stalin. De uh, burgemeester van Donetsk wilde in ieder geval... dat deze uh, posters weer uit de stad werden verwijderd. Goed, dan gaat de politiek zich weer keren tegen de reclame in de politiek. Werkt dit in zijn algemeenheid voor of tegen je... dat, dat je politiek gebruikt in je reclame uitingen? Uh, dat hangt denk ik heel erg af van uh, de populariteit van uh, de politicus... Ja. of van het onderwerp. Uh, en wat ik al zei eerder in deze, uh, dit verhaaltje... is dat uh, ja, je spreekt denk ik altijd maar een beperkt deel van de bevolking aan. Tenzij hem, zoals hier bij Tuk redelijk uh, algemeen houdt. He? Heel toepasselijk bij de algemene beschouwingen. Maar als je je specifiek richt op één politicus... wordt het denk ik wel wat lastig. Maar goed, uh, dat de politiek, zoals in de Oekraïne zich keert... tegen de politiek uh, in de reclame... Ja. We zien dat hier ook, hè, dat politici zich bemoeien met reclameuitingen. Ja, heel recent, heel recent. Ja. We hebben nu uh, lopen een uh, probleempje rond Second Love. Dat is een uh, dating site uh, die in feite overspel propageert. Hè. Je kunt een relatie aangaan met een getrouwde man of vrouw. Als je dat leuk lijkt. En uh, daar heeft de SGP uh, de zateskundige geïnformeerde partij heeft daar vragen over gesteld in de Tweede Kamer. Heeft niet zoveel opgeleverd. Maar nu zien we dat de sgp jongerenorganisatie in klacht heeft ingediend bij de reclame omdat ze van mening zijn dat de reclame-uitingen van Second Love... in strijd zijn met het goede fatsoen, maar ook nog in strijd zijn met de wet. Want in het burgerlijk wetboek staat dat echtgenoten... elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd zijn. Dus dat wordt nog een interessante case. Denk je dat ze een goede kans maken bij de reclamecodecommissie? Eh, fatsoen is altijd heel moeilijk om daar, eh, denk ik, een uitspraak over te doen... als reclamecodecommissie. codecommissie eh, Het kan zijn, maar we hebben het er al eens eerder over gehad... dan kan hoogstens eh, de reclamecodecommissie een advies uitbrengen... om deze campagne te stoppen, maar dat hoeft Second Love daar niet te doen. Maar misschien, doordat ze nu ook, aan, eh, ook eh, zich beroepen op de eh, overtreding van de wet... Eh, kan het nog wel eens een hele interessante casus worden. Nou, Second Love denkt natuurlijk dus niks aan de hand. Nee, die zijn er alleen maar heel blij mee, want dat eh, levert nog meer... Free publicity op voor deze datingsite. Charles Bormans over reclame en politiek. Graag tot volgende week. Tot volgende week, Felix. En de televisie van vandaag. Het tennistoernooi op Wimbledon begint. Althans, als die regen wil ophouden. En het ziet er hier zo af en toe niet naar uit. Maar Wimbledon is natuurlijk wel wat gewend. En het toernooi gaat goed van start. Roger Federer bijt mede het spits af tegen de Roemeen Victor Hanescu. Vanmiddag om twee uur op het centercourt. Robin Haas speelt ook, als de muziek wat zachter is. En volgens de kennis zal hij het zwaar krijgen tegen de sterke Rus Mikhail Yushny. Die partij staat rond half één al in het schema... Wimbledon is niet live te volgen bij de Nederlandse publieke omroep... maar wel op canvas en wel nu al. Ze zijn al een tijd bezig. Vanavond om vijf voor half negen een portret van de jonge Priscilla... die aan een ongeneeslijke ziekte leidt. Ze laat euthanasie plegen en geeft de avond daarvoor nog een groot feest. Moet je sterke maag voor hebben, denk ik, om dit portret en documenten aan te kunnen. Om vijf voor half negen dus op Nederland 3. En Argos TV Mediologica gaat over project X in Haren... Door één verkeerde muisklik was het één van de grootste openbare ordezaken van vorig jaar. Welke rol speelde de media erin om 11 uur te zien op Nederland 2? Zometeen het uitgebreide NOS-journaal met Dorot Megens... en na het nieuws op deze zender Jurgen van den Berg met het programma Lunch. Surf naar de gids.fm. Gaat tot morgen. Twee dingen. Elke maandag in juni burgemeesters anno 2013. Ik kende het fenomeen Project X en de kracht van sociale media onvoldoende. Hoe geeft de moderne burgemeester vorm aan zijn ambt? Deze maandag Leonie Sipkus van Kochenland over haar onverwachte ambitie en de lol van leentjes uitreiken. Twee dingen. Vanavond tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.